Manik Zampersen met het NOS-journaal. De gestaakte wedstrijd tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld, heeft de KNVB besloten. Begin volgende week wordt bekend wanneer dat gebeurt en of er dan ook publiek bij mag zijn... De Brabantse derby werd gisteravond gestaakt nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Dat was voor het eerst sinds de regels van de KVB hierover zijn aangescherpt. Burgemeester De Pla van Breda vindt het goed dat er is ingegrepen. Dit gedrag moet stoppen, zegt hij. In Soedan wordt gevochten tussen het leger en een paramilitaire eenheid. In de hoofdstad Khartoum zijn vanochtend schoten en explosies gehoord. Onder meer in de buurt van de luchthaven. De paramilitairen zeggen de controle te hebben overgenomen over de luchthaven en het presidentieel paleis. In 2021 kwam in Soedan het leger aan de macht door een staatsgreep. Op veel plekken in Nederland hangen vandaag regenboogvlaggen als steun voor de LHBTI gemeenschap. De Belangenorganisatie COC riep op tot het hijsen van de vlag na een reeks geweldsincidenten. Zo werd vorig weekend in Eindhoven de regenboogvlag van de gevel van het COC-gebouw gehaald. Een groep volwassenen probeerde de, de vlag in brand te steken. Jongeren die in het gebouw waren, werden uitgescholden. De loonstijgingen die de laatste tijd in CAO's worden afgesproken zijn geen probleem, zegt Nederlandse bankpresident Knot. Onder druk van stakingen gingen de lonen flink omhoog. Tegen het ANP zegt Knot dat dat best kan omdat de koopkracht de laatste jaren flink was gedaald en veel bedrijven winst maken. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, is een auto ingereden op een menigte mensen. Zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Volgens Franse media was er een illegale straatrace aan de gang... en verloor de chauffeur de macht over het stuur. Hij en drie passagiers zijn opgepakt. Het weer. Geleidelijk meer bewolking en in het noorden en oosten wat regen. Het is vanmiddag 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen de afrit Abenes en Hillegom. De vertraging is daar 10 minuten. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je 5 minuten tijdverlies... tussen Schoorl en Bergen. Tot zover de verkeersinformatie.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 En Dan gaan we samen eens kijken wat voor plaatjes er uh, qua geluidskwaliteit en qua gezelligheid geschikt zijn voor de radio. De opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met een beetje nog wel oudje, een opname 1928. Het komen weer een hoop gezellige oud-hollandstalige muziek. Torus is onderweg, veel gedraaide artiesten in het programma. Ook de Trekvogels komen eraan. Maar eerst een hele grote hit, een reisje langs de Rijn. Is een lied uit 1906 van uh, oorspronkelijk Louis Davids uitgevoerd met zijn zus Rika Davids. De of komt voor het nummer, dat is die Berliner Luft van Paul Lienke, Dat gekocht werd op een buitenlandse liedjesbeurs. Het nummer verhaalt van iemand die een geldprijs in de loterij gewonnen heeft en daarmee vrienden en familie trakteert op een cruistocht over de Rijn naar Duitsland. Het refrein Kermers zich door een op uh, iedere regel terugkerend uh, repetito. En u hoort ze nu reizen langs de Rijn. Niet van Louis Davids en uh, Rika Davids, maar dit is de versie van Willy en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 Weer het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jonge peulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zonk er om het was vies Lichtjes Ligt je zaar, wel tevaar. Riep houd op, ik word zomaar. Oeh, ja. reis reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Zavonds in de maderschijn, schijn, schijn. schijn vier vier weer, weer, weer, spier, spier, weer, vier vier weer, weer, weer, een nieuwe weer, weer, weer, weer, weer, allemaal in de weer, kajuit weer, weer, zo is zo deftig, is weer, fijn, fijn, fijn weer, weer, weer, langs de weer, weer, weer, weer, het weer, het weer, Zij vloog naar de commandobrug en riep: Kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltas. O, kapitein, maak geen fijn, geef me een gouden slokje brandewijn. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. reis reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Samen zit het maar de schijn, schijn, schijn. Nee. 4, 4, 4, 4 4 zwier, op 3, 4, 4, zo reis je naar een liever met zijn schuit, schuit, allemaal in de kajuit, juif, juif, t is zo deftig, is zo fijn fijn zo. Stay. Ik denk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg, Doris, dus heb je nog niks beters voor me? Nee, nee, nee, nee. Moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag, hier moet je opletten. Er wonen twee motten In mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er vast.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 Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze eens Ze schikt met zijn aalve jas. Veen motten en tien motten kinderen. Een familie valt er in mijn jas. Ik laat ze revorderen als een kluiterklas.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 Het was Doris, terwijl Tom Manders met twee motten. En daarvoor nu de trekvogels met Kleine Schooier. En de volgende dame is Terry Scholte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 Een dupie is een besie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een riksdaler heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 een piek en giltje, maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? Raak, poen, poen, poen, poen, de een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen, poen, poen, poen, poen. poen.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 naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld op kort draai. Daar ik hem hartelijk voor. Het. En de volgende artiest is een dame. Lang geleden heeft ze hier op de radio een uh, radioprogramma gepresenteerd... in de tijd dat we nog in de Watertoren zaten. En ze heeft een tijdje in Zandvoort gewoond. Ik weet dat ze tegenwoordig in, de, in het Gooi We hebben het over Ria Valk, geboren in februari 1941, Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie, zeggen ze aan. En ze schilderde figuratieve kunst. En u hoort er nu Ria Valk met Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy. Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy? Of is nu al je lief? Ik twijfel nou toch wel een beetje Het is zo eenzaam op de Heb je geen pen en papier daar misschien Maar hou je echt nog van mij Rock'n'Billy Of is nu al je liefde voorbij Heus ik twijfel nou toch wel een beetje Het is zo eenzaam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 Vriendschap verdient Maar ik kan helpen, daar staan, met steeds Al is het desnoods ook met liefde gevaar Zo is een cowboy Trouwt ook het laatst voor een vriend Zo is een cowboy Als is een vriendschap verdient Lee, lee, lee, lee, ja, jippie ja, yo. Piajo. Een cowboy heeft stevig gekneisten. hij vecht voor zijn vrijheid en recht. Neemt dikwijls pistool in zijn krijsten en strijd tot het pleit is beslecht. Zo is een cowboy, trouwt tot het plaat voor een vriend. Zo is een cowboy, als je zijn vriendschap verdient. Het snoek met met liefensgevoel, zo is een cowboy, trouwt tot het laat voor een vriend. Zo is een cowboy, als je een Fritz haperd. Lay lay lay, ri ri ri. Ye pi ik raak is koopbloedig, maar zit er soms iemand in nood. Dan is hij hulpvader en moeder en redt vaak een vriend van de dood. Zo is een cowboy trouwt op de laat voor een vriend. Zo is een cowboy als je zijn vriendschap verdient.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 Geloteerd van uh, Helentje van kapellen met Het Tuintje. En daarvoor de zingende zwervers met Zo is een Cowboy. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. De volgende formatie zijn de broertjes... Uh, nee, de boertjes moet ik zeggen. Niet de broertjes, maar de boertjes van Buten. En uh, vroeger heten ze de Bietenbouwers. Het laatste woord doorgaan ze uitgesproken als Buten. Was een KRO-radioorkest onder leiding van Jo Buddy. De Boerenkapel. De Bietenbouwers ontstond in 1948 toen de KRO uh, orkestleider Gerde Roos vroeg om een ensemble te vormen voor een zogenaamd Boerenzondag. Na een succesvolle optreden waren de Bietenbouwers actief tot uh, 1954. En in dat jaar stapte Gerde Roos, uh, Ger Roos op en werd er vervangen door Joe Buddy. De kapel heette vanaf dat moment Boertjes uh, van Buten. En vanaf 1966 tot 1972 waren de Boertjes van Buten het orkest in het televisieprogramma Nick van de KRO. En hoort ze nog onder de oude de bietenbouwers met, met Anne-Lise. Anne-Lise, ach Anne-Lise, waarom zou je boos zijn op mij? Anne-Lise, ach Anne-Lise, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Verbrek toch je moeder verstand Anneliese, oh Anneliese Ik vraag je nog steeds om je hart om je hart Wie maakt dat ik niets meer lust?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 aan de scène een bol ligt aan de lijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt dan maar alleen.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 in the wind. Oktober 1926 en al overleden op 18 februari 1985 was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan en daarna straat hij op als acteur en uh, televisiepresentator. Alberti wordt uh, meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht en zowel het levenslied als opera wat hij ook zong. En u hoort hem nu samen met dochterlief Willeke Alberti en ze zingen Niemand Laat Zijn Eigen Kind Alleen.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 Het is haast een liedje zonder woorden. Bloem, bloem, en een paar woorden. Want ik ben nu al een vols van sprakeloos Tja, wat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest. Bam, bloem, bloem, net als de gitaren zo. Net als alles staren een roem, roem, roem zoals de trom Maar je kijkt naar mij niet om Wist ik maar bloem, bloem? waarom? Ik ben geboren in april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 Doe ik voor jou. Toch droom ik wel eens dat ik sta als een groot soldaat op het aanplakbiljet staat mijn naam dik en vet net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn gashaasje niet mild voor mijn traan. en dat doe ik voor jou.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 Dit was Henk Elsink. Ik ben geboren in april. Ja, het is april hè. En uh, daarvoor hoorde u uh, Trea Dops met de ploem ploem Jenka. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En natuurlijk iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik weer bij u... Met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even de score draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-hollandstalige muziek. En ik wens u zometeen veel plezier met ZFM Jazz. En ik laat u achter met uh, Eimundo Ross. Officieel heet hij Eimundo William Ross. Geboren in de Port of Spanje op 7 december 1910. En overleden in Alicante op 22 oktober 2011. Was een muzikant en bandleider uit Trinidad en Tobago. Hij zong eigenlijk alleen maar zijn eigen taal of Engelse liedjes. Maar